4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Lance Armstrong vindt dat hij met zijn levenslange schorsing de doodstraf heeft gekregen. Dat zei hij in het tweede deel van het interview door Oprah Winfrey, dat zojuist is uitgezonden. Armstrong zei dat hij een strijder is en dat hij graag weer aan wedstrijden wil meedoen. Niet meer aan de Tour de France, maar bijvoorbeeld aan de Marathon van Chicago. Door zijn schorsing kan dat niet. Ik heb straf verdiend, zei Armstrong, maar ik weet niet zeker of ik de doodstraf heb verdiend. Armstrong raakte geëmotioneerd toen het ging over Luke, zijn oudste zoon. Terwijl de beschuldigingen over doping toenamen, bleef Luke zijn vader verdedigen. Toen besloot Armstrong dat hij hem de waarheid moest vertellen. Luke reageerde volgens hem heel rustig en zei dat hij van zijn vader bleef houden. Het meest vernederende moment van de afgelopen maanden was volgens Armstrong... dat hij het bestuur van zijn stichting Livestrong moest verlaten. Hij vond dat veel erger dan dat zijn sponsors hem lieten vallen. De stichting was mijn zesde kind, zei Armstrong tegen Oprah...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 Het wordt een mooi reisverhaal in dit derde uur van onze uitzending. En wanneer u van tevoren wilt weten wat er zowel de revue gaat passeren... abonneer u dan op onze nieuwsbrief. Dat kan via de openbare Facebookpagina facebook.com woord.nl. Daar staat overigens ook voor het eerst in deze woordgeschiedenis een prijsvraag. En daarmee kunt u het nieuw te verschijnen boek van Christine Otten winnen. We horen meer van haar in het laatste uur, straks tussen zes en zeven. Wat gaan we in dit uur doen, zoals gezegd, mooie verhalende radio... in een aflevering van Aardse Zaken... met een reisverslag van een voettocht door de Egyptische woestijn. Door Lida Iburg, Arita Bajens en Drie Kamelen. Het is het verhaal van de voorbereidingen op de reis en de tocht zelf. De schrijfster Bayens vertelt waarom zij al jaren in haar eentje de woestijn doortrekt. Ik voel me daar thuis, zegt ze letterlijk. Lida Iburg introduceerde twintig jaar geleden haar bewogen reis als volgt. De Sahara een wonderlijke voettocht van twee vrouwen en drie kamelen... zonder gids of radiocontact, door de woestijn. Zij loopt al jaren in er eentje... met een karavaan van drie kamelen door de Egyptische woestijn. Arita Bajens, een jonge Amsterdamse vrouw. Drie jaar geleden vergezelde ik haar twee weken. Ze ging zes weken vooruit... en ik zou haar in het hartje van Egypte ontmoeten, in de oase Garka waar ik volgens zeggen met een klein vliegtuigje kon komen. Ik had haar een bandrecorder meegegeven voor de eerste zes weken... en gevraagd of ze haar dagboeken in wilde spreken... zodat ik, als ik haar ontmoette, een idee had van de ervaringen. Het programma begint op het moment dat Arita Baaiens... nog alleen in de woestijn loopt, met haar kamelen en de bandrecorder. En ik ongeduldig wacht in een hotelkamertje in de oase Garka. Ook met een bandrecorder. We hadden drie dagen de tijd genomen voor onze afspraak. En als er met Arita niets mis was gegaan... zouden we samen nog eens 150 kilometer doorlopen in de Egyptische woestijn. Welkom Welcome, Welcome Welkom, riep vanmiddag te onderwijzen door de open schoolramen. daar zit ik dan, in een heel vriendelijk, maar heel smoezelig hotelletje. Midden in de woestijn, in Garka. En ik wacht op Arita. Ik wacht nu al twee dagen. We hadden drie dagen genomen voor de afspraak. En morgen is het de definitieve en laatste dag. Als het er dan nog niet is, dan is er echt iets gebeurd. En zijn maar lopen. 600 kilometer in er eentje. Met drie kamelen. En ik hoop met de bandrecorder. Ik vind het zelf ook spannend. Want ik moet nog tien dagen met haar doorlopen. Ik wou dat het al morgen was. Ik liep vanmiddag met hoofddoek, lange rokken en neergeslagen ogen door het stadje. Maar het helpt allemaal niks. Het valt heel erg op. Ik ben ook de enige Westerse vrouw in Garka. Ik wou dat het morgen was dan kon ik er tenminste die 15 brieven geven die ik mee heb genomen uit Holland. En de pindakaas en de chocolaatjes. Morgen, dan, dan is het zover, dan ga ik Lida ophalen in Garga. Ik ben nu anderhalf uur verwijderd van het dorpje waar ik heen moet... en waar ik dan moet proberen om die kamelen te stallen. Want dat is ook nog niet zo eenvoudig. Dan denk ik mensen, nou ja, dan kom je me even ophalen, maar... Ja, en die beesten en mijn bagage moet toch ergens staan. En uh, ja, het is bijna weer in de bewoonde wereld. En dan naar Lida toe. Dat heeft uh, heel lang ontzettend ver van me afgestaan. Omdat ik andere dingen aan mijn kop had. Zoals de weg vinden en uh, ja, eruit komen. Maar nu, uh, zeg maar, de laatste dagen, ben ik daar toch meer mee bezig. Hoe dat zal zijn om haar te zien en om uh, samen door die woestijn te trekken. En het lijkt me dus hartstikke leuk. Want ik ben er nu wel aan toe om weer... Uh, ...gezelschap te hebben. Weet je, op, op een of andere manier... ...daar sinds Aina uh, ...en dat ik wist dat daar bewapende mannen rond kunnen lopen... ...is me een beetje in de kop geschoten. Dan zie ik overal figuren opduiken. Dat blijken dan gewoon... Uh, ...steenmannetjes te zijn. En s'avonds lig ik gewoon niet zo lekker. Dan zoek ik een uh, plekje in de heuvels op. En dat vind ik jammer. ben ik een beetje zat. Dus... Uh, ja, en buiten dat is het ook heerlijk om, om iemand te ontmoeten die, uh, ja, die je verhalen wil horen. En die misschien brieven bij zich heeft uit Nederland. En misschien wel een heerlijke chocoladeletteren zo en zo stel ik me dat al voor. Dus uh, ja, lijkt me wel spannend. Ik werd vanmorgen heel nerveus wakker. Met de gedachte: oh god, als er maar niks gebeurd is, ik droomde ook vreselijke dingen vannacht. Om de tijd een beetje te doden, gisteren ben ik alvast gaan trainen en heb drie uur gelopen door de woestijn... hier in de buurt. Een temperatuur van 30 graden. En toen heb ik wat tempels bezocht en oude graven. Maar het viel niet mee. Het is nu acht uur en ik blijf in ieder geval hier vandaag. Ik ga beneden thee drinken bij de Bali en ik blijf gewoon net zo lang wachten. Tot ze komt. Ik loop nu uh, het hotel binnen. We, we zijn dus gearriveerd. Ik val bijna over de trap. En dan ga ik kijken of... Uh... Lida er dus is. Ja, daar is ze. Hallo, Lida. Nou, is niet te geloven. Zorg om negen uur, op de goede dag. Ja. ja. Hallo. Hallo. Hallo. Oh, ik dag, ik meid. Welcome, how are you? Fine. I'm fine, thank Welcome. you. Thank you very much. Thank you, how are you fine? Okay. From yesterday. From yesterday, yeah. <laughs> yesterday <to> <laughs> <laughs> Ik was bijna gisteren al gekomen, want ik, ik kon niet meer wachten, maar ja, ik kon nee. geen vervoer regelen. <laughs> ik ben alleen maar blij. <laughs> <Ja>. <laughs> ik wou je zo graag zien. Moet je luisteren, buiten wacht, wacht een auto met twee mensen. Ja. Uit dat dorpje, die gaan straks mee voer en zo kopen. Maar dan wil ik zeggen dat jij er bent, dat ik even met jou wil kletsen... en dat we ze over een tijdje wel ergens zien. Ja, dus ik wil ze wat geld geven, dan kunnen ze wat gaan eten. En dan gaan we inslaan. Ja. Even het drukke stadje Garga verlaten. Om jou ook een beetje te laten winnen aan al die drukte. Na vijf of zes weken alleen op pad. En we zijn vlak aan de rand van het stadje gaan zitten. En dat heet El Bocabat. En er is verder helemaal niemand. Er staat een redelijk harde woestijnwind. En ik wil eigenlijk gewoon weten, hoe heb je het nou gehad? Als je zo alleen door die woestijn loopt. Wat zijn dan bijvoorbeeld de grootste problemen? Ik wil ook een beetje voorbereid zijn. Ja. ja, allereerst wil ik zeggen dat het voor mij is de woestijn natuurlijk niet een probleem. Dat is echt uh, een grote wens en ik voel me daar ook thuis. Maar uh, er zijn natuurlijk dingen die je doen beseffen dat je op het randje van leven en dood loopt. Water heb je nodig en dat moet je dan meenemen. En op een gegeven moment is het op, dus je moet gewoon weer water vinden, anders ga je dood. En uh, daarnaast uh, je gezondheid... Ja, er kan van alles gebeuren. En je kan een trap krijgen van zo'n kameel. Of uh, er kan iets anders gebeuren waardoor je niet verder kunt. Dan ga je dus ook dood. Vlak voor je vertrok heb ik jou bezocht in Amsterdam. En toen zei je... Er is één stuk van een dag of zeven, acht. Daar zie ik vreselijk tegenop. Want daar heb ik geen bronnen, daar heb ik geen oriëntatiepunten. Hoe is dat gegaan? Nou, dat met angst en beven, hoor. En trillen. Ik, ik heb... Uh nog nooit in mijn leven zo moeilijk gehad. Het zijn echt de moeilijkste dagen geweest van, van mijn leven. En nu, nu ik erover praat, kan ik het weer een beetje rustig bekijken. Maar ik weet op dat moment zelf dat ik daar liep. Ja, ik, ik kon gewoon niet geloven waar ik was. Ik, ik zag helemaal geen bekende punten meer. En, uh, nou, hoor maar. Eigenlijk geloof ik er gewoon helemaal niet meer in... dat ik ooit nog uh, bij die bron terechtkom... of dat ik ooit nog op een plek kom die ik herken... En ik loop maar door en ik loop maar door. En ja, ik vraag me nu eigenlijk af, wat, wat ben ik nou toch aan het doen? En dan, dan heb ik mijn kompas en dan denk ik, nou ja, ik moet zoveel graden lopen. En ik herken hier wel helemaal niks, maar ja, waarom zou het fout zijn? En ondertussen, ja, Katifa die wil niet lopen, dus die zakt af en toe neer. Moet ik weer met de zweep erop af? En ja, ik weet gewoon helemaal niet meer wat ik zeggen moet. Ik, uh, ik voel me heel vreemd, net of ik... Ja, of ik er niet ben, of iemand anders dit doet. En uh, ja stoppen, dat doe je ook niet. Maar uh, ja ik, ze hebben mij gewoon op de maan gezet... en ik weet helemaal niet meer waar ik ben. Nou, ik kreeg net tranen in mijn ogen van uh, ja, een soort opluchting. Ik loop hier echt heel vertwijfeld rond, zo van ja, terug, dat kan niet meer... En... Heen, we doen het maar. Ik, ik geloof het eigenlijk niet. En ik loop als een trekpaard. Cativa voor te trekken. Wat de motivatie ook niet zo goed doet. En uh, ik denk. ja, Wanneer zal dat beest voorgoed in elkaar zakken? Wat is er mee aan de hand? En wat moet ik dan doen? En uh, toen ik vanochtend startte. Wist ik dat ik uh, zeg maar twee uur. Als ik twee uur gelopen had. Dan zou ik een oude karavaanweg tegen kunnen komen. En dan heb je tenminste iets. Om je aan vast te houden. Want. Het is niet, niet uit te leggen hoe, hoe eenzaam je je voelt. En ja... <lacht> nou ja, dat hoort er ook bij. Ik heb echt nog in één keer gehaald, maar ik voel me zo ontzettend besluiteloos. Van ik weet gewoon niet wat ik moet doen. En nu kwam ik na 2,5 uur dan die caravaan uh, weg tegen. Hele vage sporen. Nou, dat is... <lacht> Heerlijk. Als alles goed gaat, is het nu de avond voor ons vertrek. Definitieve vertrek de woestijn in... En dan moeten de kamelen gedwongen drinken? Ja, die uh, krijgen dan zes of zeven dagen geen water. En ik moet dan uh, ja, water erin gieten gewoon, zodat ze toch uh, genoeg hebben om die dagen door te kunnen. En dat willen ze niet, dus dan bind ik ze vast, laat ik ze zitten, bind ik hun knieën vast. Ik sper hun bek wijd open en uh, haal die kop naar beneden. En iemand anders moet dan de water ingieten. En dan laat ik ze even slikken en dan weer een emmer en nou ja, hopen dat ze dan genoeg binnenkrijgen. Oh wijfie. Juch. Goed zo. Juch. Juch, Moppie. Juch. Moppie wil niet echt. Nou, het is een redelijk gevecht tussen A uh... en Camille en ik ren weg. Zo, dat valt niet mee, zeg. Rita hangt ongeveer in de kameel. Want je gooit er het water en hij is een beetje kapot. Rust. Rusten, maar. Rusten. Rusten. Rust. Rust. Rust. Rust. Rust. Rust. Rust. Rust. Rust. Toch 2,5 emmer, hè? Ja, we zijn al naast gegaan hoor. Ja. Het is een gevecht wat je levert, zeg? Ja, ze Goed zo, goed zo. Je bent lief, hè? Ja, je bent lief. Hè? Ja, Nou, ja. broer. Nou is er gebeurd, niks aan de hand. Monkin, de die. Zo, nou moet je nog kracht genoeg hebben voor twee anderen. Uiteindelijk kunnen we dan echt weg. Arita heeft net haar drie kamelen geladen. Goed, het gewicht verdeeld. Sahara jurken aan, lange broeken eronder, kompas om de nek en het hele dorp in afwachting van het goodbye. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. Betuig, Wij doen heel voorzichtig. Masalaam. Ja, we zullen echt voorzichtig doen. We komen terug. MashaAllah. De kameel Mabruka, is onrustig vanwege een langslopende ezel. En Sahara en Arabella beginnen nu ook om rustig te worden. En daar ligt de Sahara... Kijk. Ja, dan gaan we hier meer naar het westen. We lopen nou naar het zuiden. Kijk, ja. Dat is heerlijk als je zoiets trift. Moeten we niet te klimmen, kunnen we gewoon doorsteken. Ja. Kijk, pijnlijk even zo. Met de kompas. Ja. Lopen we dan. 240 graden. Schrijf ik op. 8 uur 27. Ja. West. Ja, en niet helemaal. Maar zuidwest. Hé, hey, eindelijk het eerste teken van leven, zeg. Sporen. Ja, heerlijk. Ontroerend is het. Hè? Die kleine pootjes. Sporen van de woestijnvossen, hè? Ja, vind ik. Die gaat daar naar boven. Wat heeft hij hier te zoeken, zeg? Ik heb het me zo vaak afgevraagd, want er groeit hier helemaal niets. Ik, ik heb geen idee. Ik, ik heb wel eens een holletje gevonden. Maar ja, waar ze van leven. Ik, ik heb ze ook heel weinig gezien. Het gaat meestal s'nachts het leven hier. En het zijn hele verse sporen. Ja, je ziet het heel duidelijk. We zijn niet alleen. Nee, weet je, en s'nachts ook soms om mijn kamp. Dan uh, word je wakker en dan zie je allemaal pootjes van uh, muizen. Ze gaan ook wel eens over mijn gezicht. Overdag zie je dus niks. Maar dan word je ochtends wakker en dan zie je dat er een heleboel rondje kamp heeft gelopen. Even. zo dit is de andere kant van de woestijn even wachten, ik heb geen keel meer kijk, dit noem ik nou zombie lopen je hebt aan de ene kant de woestijn van de sterrennacht... en je mooie plekje en de vossen sporen. En de gazellesporen En uh, lekker slapen in de open lucht. En die prachtige sterrenhemel. Maar dit is gewoon ook de woestijn. Rond de klok van twaalf is het nu. En we hebben twee uur gelopen door dat rullezand zand dat tot je enkels komt. En dat is zwaar. En dat noem ik zombie lopen. Dan is alle aandacht voor mijn omgeving weg. Het enige wat ik nog zag... Was waar we naartoe moesten. Twee uh, kamelenbultjes bij een rif. Daar moesten we voor de middag zijn. Mijn aandacht voor hoe mooi het is dat we helemaal alleen op de wereld zijn. Hoe mooie stenen er op de grond liggen. Allemaal weg. Gewoon shock, shock, shock, zombie. Ja, en het is ook zo. De beesten gaan echt altijd voor. Hoe moe ik ook ben, dat doet er niet toe. Die beesten, die moeten de afge... bagage eraf halen, zadels eraf. Eerst eten, als het kan water en dan pas kom jij. En de poten samengebonden en dan. Je moet eigenlijk, elk kamp bestaat uit heel veel lichamelijk zware arbeid. Ja, het is echt. Uh, als ik zeg maar voor een langere tocht, dan heb ik echt 250 kilo bagage. En dat moet ik wel zes keer per dag gaat dat door mijn handen. Dus dat moet je tillen en ergens neerzetten. Nou, dit is dus ons tussen de middagkamp. Ja, een schaduw was niet te vinden. Het is namelijk het tijdstip dat je je eigen schaduw opslokt. Er is geen schaduw meer. Dus we kunnen ook nergens schaduw zoeken. Maar er staat wel een behoorlijke wind. En we gaan proberen nou, van eind van de middag dan een klif ja. op te klimmen. Ja, we moeten samen nog even gaan inspecteren of er een plek is waar de beesten erop kunnen. Want het is een ontzettend steile klif. En uh, ja, we kunnen ons niet permitteren halverwege te zien dat het niet lukt. Dus dan moeten we eerst gaan kijken. En als we een plek hebben gevonden gaan we eind van de middag met de kamelen naar boven. Oké, okay, even drinken Tweede avond, mijn tweede avond, voor jou lang niet meer. Mijn tweede avond in de woestijn. De zon is bijna onder, maan staat hoog. Halve maan, nou, drie kwart, hè? Nou, half, jawel. Bijna half, hè? Ja. ja. We, hebben een, we hebben ons kamp opgeslagen. En wat betekent nou het kamp opslaan? De zadels eraf halen. De poten van de kamelen, de knieën hè, vastbinden. Ja. De knieën zo vastbinden dat ze niet makkelijk weg kunnen komen. Dan worden ze met z'n drieën naast elkaar met de kont tegen de wind in neergezet op het zand. En ons nestje bestaat dan uit een opstapeling in een halve cirkel van die grote kamelentassen. Met het voer voor de kamelen, het water, onze keukentas, onze klerentas, slaapzakken. En in het midden in die halve cirkel hebben we dan een paardendeken. En dat is ons nest. Want het kan koud zijn, heb ik gisteravond gemerkt. Oh, het kan ontzettend waaien. Dus we hebben die tassen ook zo neergezet... dat alles pleten en gaten gevuld zijn. En dat de wind er overheen gaat... en dat wij er lekker achter kunnen zitten. Maar het is wel mooi, hè? Oh, het is fantastisch. Met dat... Het is nog een beetje rozig daar, bij de horizon. En uh, ja, die kamelen die kijken hier zo rustig aan. Die zijn ook uh, een beetje moe. En die zijn blij dat ze zitten. Het is prachtig hier. En we zitten aan de opgang van een klif... Dus we zien om ons heen ook enorme ja, zandsteenformaties, zullen het zijn, denk ik. Kalksteen is het. Het oh. is heel mooi wit. En dat, ja, het, het ziet er ook heel imposant uit. Hè? Je voelt jezelf heel klein Mittig. worden en zo. Je gaat ook anders praten. Maar, we zijn hier echt helemaal alleen. Dus moet ik gaan leren hoe ons pistool werkt. Revolver is oh, het. revolver, nemen we niet kwalijk. Een fijn demonstratie. Van revolver. Ik heb zo'n ding nog nooit in mijn handen gehad. Nee, maar je moet het nou echt weten. Want uh, ik denk vanavond zullen we niet direct gevaar lopen. Maar over een paar dagen dan komen we op een plek. En daar kunnen bewapende mannen komen. Daar zijn ruïnes en dan gaan ze dus uh, ja, naar, naar schatten zoeken. En ze gaan graven of ze halen graven leeg. En als we die tegenkomen dan moeten we er wat tegen kunnen doen. Dus je moet nu echt weten hoe het werkt. En mochten we wilde kamelen tegenkomen... dan moet je die ook kunnen afschrikken met traangas. Dus je je hebt geen scherp erin, je hebt traangas, uh, ja, uh, losse vlodders, doe ik die uh, losse vlodders erin. Dan moet je hem zo ook even overhalen, dat je voelt hoe zwaar dat gaat en dat je ook niet... Dan zijn we losse vlodden kwijt. Ja, dat geeft niet joh. want dat je ook niet van de knal schrikt. Zo, ik heb hem weer teruggezet. Ja. Hier, heb je hem. Ja. En dan moet je echt heel hard trekken. Trekken, ja. Ja, doe ja? In de lucht, hè? In de lucht, ja, niet nergens op richten. Alle je. Wat een laptof. Mede zijnde nog. Ik schrok er zelf van. Nou, dat ja, werkt wel hè. Ik zag ook vuur. Er komt een soort vuurding uit dat ja, joh, Er gaat een enorme kracht. Uh, zo. Hoge druk zit erop. Oh, zachtzand gaan ah, we weer. Ja. Tot kom, in de enkels. Kom. Ze doen echt zo hun best. Maar je ziet ja. ze dan snuiven. Zo van, poeh. Kom maar. Kom maar, poekje. Zo, dan nou komen we er bovenop. Dan kunnen we eens gaan kijken. We gaan eens kijken of we nou eens even... Nee, nee. Ik zie alleen maar... Blijft modderen, ja. bergwand, bergwand Nou, rotswand meer. Ja, het zijn geen meters hoog, maar het zullen ze zijn, 20 meter. Zoiets, Zoiets ja, maar het is heel steil of 100. Weet je, we kunnen er toch niet overheen. Nee, ze zijn zo steil als een canyon. Ja. Nou, ik zei, we lopen nou in een uh, landschap met heel veel heuvels... die eigenlijk loodrecht op onze richting staan. Dus we moeten heel veel zigzaggen. En we zigzaggen omdat de kamelen niet kunnen klimmen. En ja. Iburg ook niet, trouwens. <laughs> nee, dat kunnen ze niet. Dan worden ze doodmoe van. Nou, je ziet het hier ook, die wanden zijn veel te stijl... om die beesten er tegen op te laten gaan. Het is, ik vind het, dat vind ik echt een vreselijk landschap om in te lopen, hoor. Dit, het is zo vermoeiend. Ik heb net op de kaart uh, uitgezet hoe we gelopen hebben... En hadden we er al lang moeten zijn. Volgens de kaart hadden we er moeten zijn. Ja. <laughs> ja. Maar die kaart is oud, heb ik begrepen. Die is hartstikke oud, die is uit 1941. En die is door de Britten gemaakt in uh, ontzettend snel tempo in oorlogstijd. Met een vliegtuig? Nou, ik heb ook wel eens autosporen gezien. Ze hebben ook uh, rondgereden. En af en toe er staat er ook, hopelijk uh, unknown. Dan hebben, ze, dan hebben ze geen tijd gehad om daar naartoe te gaan. En ja, gelukkig kloppen er een hele hoop dingen wel. Maar ik heb ook wel eens twee uur langer gelopen dan op de kaart stond aangegeven. Dus ik hoop maar dat dat hier ook het geval is. Afwachten maar. Wij lopen door. Ja, precies. Lopen. Dat is het enige wat erop zit. Oké. Okay. 9 uur 36. Aanteken een boekje erbij. En dan gaan we weer. Ja, dat is echt heel mooi. Die, die, uh... ja, het zijn speerpunten gemaakt door mensen misschien 4000 jaar geleden... die hier in de steentijd leefden. Toen was het hier veel warmer. En... Je kan duidelijk zien, hè? Ja, het is echt bewerkt en afgeslagen. Het is een hele goede punt aan. Een hele scherpe punt ja. aan. En een soort houdertje waar ze mee vastbonden. Ja. En aan het eind. Ja, en we vinden er hier heel veel, hè? Het is echt een... Uh... Ja, misschien dat hier wel een kleine nederzetting is geweest... Terwijl hier middenin nog steeds dat bergengebied zitten, Niks. 0,0. Ja. ja, het is echt... Het is... Mag ik even zoeken? Ja, oké. Okay, stoppen we zeven. even. Hoewel we vol spanning zijn of we die klifrand wel vinden. Maar dit maar moet... speerpunten vind ik nooit meer. <laughs> nee, dat doen we. Oké. Okay. Arita schreeuwt. Ja, we raken hier wat opgeronden. Jij schreeuwt. Ja. Moet je kijken. zo'n een steen. Een maalsteen. Vroeger hebben ze dus uh, koren gemalen. Wat ze in het wild vonden. Even kijken voor de hoek voor de wind. Ja. Oh, Lina, ik zie daar, ik zie er nog een, ik zie er nog een. Nou, nou het ligt hier helemaal vol met maanstenen. Nee, dat zijn negen, geen maanstenen, die... wat zijn het? En maalstenen. Maalstenen. Maalstenen. maalstenen. Nou, en kijk hier, allemaal die bewerkte speerpunten. Waanzinnig. Dit is echt een nederzetting geweest, kan niet anders. Nou, mogen dan de kamelen niet zitten? Ja, we gaan ze onmiddellijk neerzetten. Dan maar even geen rif. Precies, dat kan me nou niet meer schelen. Krijg ik vellen ervan? Ja, ik ook. God, lief. Nou, dit een nederzetting, een nederzetting uit de steentijd. Zeg ik dat dan goed, een nederzetting uit de steentijd? Jongen, jonge, jonge. Waarom loop je door de woestijn, vragen de mensen. Waarom loop je door de woestijn? Nou, onder andere daarom. Oh, het ligt hier te veel moois. Dramatisch mooi, roept daar Rita van der Verte. Kom terug met verre tuin. <laughs> Wat is dramatisch mooi? Het uitzicht, het landschap of de afgang? Wacht even, de wind. Ja. Nou, het schouwspel beneden is waanzinnig. Het is een heel woest en wild landschap. Maar ik denk ook de afgang naar beneden is vrij stijl. Het is ja. een zandbaan. Ik kan niet helemaal tot beneden kijken. Ik denk dat het lukt, maar uh, het zal wel moeite kosten met de beestjes. Ja, met ja. de beesten. Gaan we hem nu doen? Ja. Oké. Okay. En een harde storm. En een veel te stijle helling. En Sahara is reuze ontevreden. En Arita hangt ongeveer aan de touwen. Ja, de eerste stap. Ze zet de eerste stap. En nu gaat het hele beest eraf, ze laat zich zakken, de tweede volgt en de derde volgt. machtig, wat een stuif zand. Maar ze doen het, ze doen het. Arita hing ongeveer in de touwen en nu moet ik nog naar beneden. Dus ik zet nu even de bandrecorden af, want anders zit er alleen nog maar zand in straks. Ja kom! Goed hoor, dit was de stijlste hè? Ja, weet niet. Weet niet. Kan daar ook nog. Ja. Nou, ik kom in ieder geval eerst. Maar het is wel lekker. Ja, na een week vind je het natuurlijk alles lekker. Ik zit net op een pit van een pruimte bij. Logisch dat het hard is. De avondmaaltijd is dit. We hebben het kamp weer opgeslagen. zit zitten op de paardendeken. Met in het midden... Een pannetje, nou hoe moeten we dat noemen? Rijkgevulde soep. <laughs> Rijkgevulde <laughs> soep. Uh, gewoon een pakje soep met mie erin. En je had nog gedroogde ertjes. Ja. En we hadden nog een paar sjalotjes. Mm -hmm. Nou, en zelfgebakken brood. En aan ons voeten eind, door een bleek maanlicht beschenen, liggen onze drie kamelen. Ja. Wat, wat eten we nou gedurende zo'n dag? Sorgens meestal melk. Dat is poedermelk met water. Ja. En muesli. Ja. En middag. Uh, um, ja, we hebben meestal niet zo'n honger. Hè. Drinken we drinken eerst heel veel. En soms uh, een stukje oud brood als we niet hebben kunnen bakken. Dat moeten we even inweken. We hebben ook wel een keer vanille gedaan. Oh Ja, ja het vanillepoelen. Ja, toen was het koud. Toen had ik nog een restje kustard. En dan hebben we heerlijke kustardpap gemaakt. Maar je zit dus altijd met gedroogd en poederachtige uh, voeding. Macaroni. Ja, moet ook snel klaar zijn, want ik kook op zo'n spirituskokertje. Uh, en ik kan natuurlijk ook geen 10 liter uh, spiritus de hele tijd krijgen, meenemen. Dus uh, ja, rijst, wat snel gaar is, macaroni. Aardappelpuree, veel aardappelpuree. Houd het wel op en gedroogde groenten. En af en toe een blik vis door. En eet uit de pan zoals nu? Ja, altijd eet uit de pan. En dan... De restjes eruit schrapen, anders dan moet je morgenochtend met deze soep ontbijten. We hebben maar één pan. En we mogen niet afwassen. Nee, ook dat. Slurpen mag hier ook. Dat moet en ik kan het ook niet meer afleren. Ik vind het zo lekker. Met de thee slurp, ik mag ook een ongeluk. geïnspireerd. Zes uur lopen valt ja. ook niet mee. Nou ja, gedurende de hele dag dan. Maar we staan hier... op een top van een... ja, heuvel. En uh, we zoeken... naar groen, geloof ik. Ja, de, Volgens mij moeten hier ergens in de buurt... iets groens te vinden zijn. De beesten zijn er ook heel erg aan toe. En ik zag daar net iets... groeners schimmeren. En Volgens mij moeten we daarom van de karavaanweg af... en kijken of het daar is. En daar is iets groen zou bijvoorbeeld een oase kunnen betekenen. Dat ja. zou bijvoorbeeld water voor de beesten kunnen betekenen. Ja. ja, waar groen is, moet in principe water zijn. Of het vinden is een tweede, maar dat zou heel goed kunnen. Is nog ver, dat groen? Ja, ik denk een half uur lopen of zo. Oké, okay. hoppa. Hoppa, we weer. Zie je het nu? Nee, maar het is een heel kasteel. Ben je gek? Ja, ja ik moet je kijken daar. Oh, je gek, joh. Zie je die muren met die uh, gaten erin? Die zijn ontzettend hoog, daaromheen van die gewelven, van die... Dat zal je toch niet meemaken? Oh. Midden in de woestijn, in the middle of nowhere. Het was mij totaal onbekend. Dat kan niet, dat is... Ik heb nou echt het gevoel dat het een vata Morgana <laughs> is. Na zes uur sjouwen. Nou, je wil heel graag iets zien. Nou, maar dan heb je dus ook kans dat er water is. Ja, dat zou kunnen. Ik weet het niet, hoor. Dat is zulke groene bomen, joh. Daar heb je nog nooit van gehoord? Oh, Oeh, dametjes, misschien is er wel water voor jullie. Ze beginnen wel harder te lopen. Oh, ja. Ja. ja, maar wij ook, geloof ik. Het ja. is echt heel uitgebreid geweest. Nou, zeg, voorraadkelders. Of... Het staat ook niet in dit landschap, joh. Dat kan helemaal niet. Het lijkt echt een zandkasteel. Ja. Zo met dat late zonnetje erop, dan gaat het helemaal op in het zand. Nou, zeg. Je ziet daar ook muren die omgevallen zijn. Ja, en veel van die bogen, hè? Halve bogen. Ja, het moet Romeins zijn. Dat... Door die halve bogen? Ja, dat past echt in uh, hoe zij bouwden. Hier scherven overal. Ja. Scherven van potjes, hè? Ja. Van dat handgedraaide. Ja, je ziet het hier. Ja. De kant van het kruid. Ja. Hier deze. Zo, dus de hele bovenkant is nog heel oh. van. Oh. Hier oren. Hier oren. Ja. Ja, hoe dichterbij we komen. Ja, oren ja. van vaasen dan. Hoe ja, ja, ja. meer we er zien. Allemachtig. Ja, mijn hart slaat gewoon over. Ik kan het... Ik kan niet geloven. Ik vind een soort sieraad hier in het zand. Een soort kruis... van een, soort, van een spul. Rita! Ja? Ik heb volgens mij iets heel moois. Oh, ik kom eraan. Kijk, een soort kruis... Jezus, mens. Het lijkt ja, iets van een sieraad of van een soldaat of zo. Ja, dat is een heel oud uh, Malta-kruis. Dat moet van... Uh, een soort ja, metaal is het, hè? Ja, een soort rood gekleurd met... metaal. Ja, en het is inderdaad, denk ik, een hanger. Oeh, dat je zoiets vindt hier in het zand. Ja, waanzinnig. Zoiets heb ik nog nooit gevonden. Maar het sloeg echt over toen ik het zag liggen. Ja, het is ook prachtig. Moet je kijken hoe mooi die steentjes allemaal nog liggen, joh. Ja, onbegrijpelijk dat het al zo lang staat. Het is leem, hè? Ja, leem met stroot. Het is eigenlijk net zoals ze nu nog de hutjes bouwen. Maar om daar zo'n kasteel van te maken. Ja, ik denk dat van de torens de bovenkant afgebroken is. Je ziet nog wat van die kijkgaten bovenaan. Ja, ja. En nergens een bordje van wat wat is. nee. <lacht> Ook geen voetsporen, niks. niks. No, on, no. We zochten een oase en we vinden een oase en een kasteel. Nu alleen nog water. Drie herkauwende of suffende kamelen aan het voeteneind. Wederom belicht door het bleke licht van de maan. Rechts van ons torrend, een beetje dreigend, een kasteel, een ruïne. Boven de duinen uit. We hebben een mooie duinpan. Het is een mooie oase. En toch is het de eerste avond dat ik me een beetje, ja, nou hoe moet ik zeggen, onheimisch voel. We zitten niet ver van de bewoonde wereld. Toch het gevoel dat er af en toe iemand kan komen. en Het lijkt nu alsof ik overal wat hoor. Ik stel me misschien een beetje aan, maar ik heb wel een beetje dat gevoel. Hmm. Nou, Ik herken het hoor. Als ik dichter in de buurt van de bewoonde wereld kom... dan word ik altijd heel onrustig en dan heb ik ook altijd het over paraat. Die hebben we nu ook klaar liggen voor vannacht. Het kan, weet je. De mensen weten dat wij hier in de buurt zijn... We hebben een vuur gemaakt. Ja. Hebben ze misschien gezien. En ik denk niet dat ze nou onmiddellijk kwade bedoelingen hebben. Maar je weet het niet. Je weet het gewoon niet. En we hebben ook niet zoveel overzicht hier. We zitten een beetje verscholen. Maar dat betekent ook dat je niet kunt zien of er iemand aankomt. Dus uh, ja. Maar we gaan onszelf ook niet gek maken. We nemen nog een beetje warme melk. Ja. We draaien nog een checkie. Ja, maar je moet wel alert zijn. We hoeven niet te overdreven... Uh, bang te zijn, maar het kan gewoon gebeuren. Niemand heeft hier wat te zoeken, Lida. Dus als, uh, als we iets zien, meteen actie. Laatste oase, laatste avondmaal. Waarom je door de woestijn trekt, dat heb ik na tien dagen wel door. Maar waarom ga je alleen in de woestijn... Doordat je niets kunt delen, komt alles in alle hevigheid op je af. En dat geldt voor ja, verdriet. Want je bent ook wel eens verdrietig omdat alle herinneringen boven komen. Het geldt ook voor als je bang bent, dan ben je echt heel erg bang. Maar hetzelfde ook voor geluk en blijdschap. En um, ja, het is ontzettend confronterend. Omdat je nergens voor weg kunt lopen. Maar. Ja, ik denk dat dat het is, die emoties die, een, uh, die zo heftig zijn. De zintuigen die op scherp staan. Want er is niemand die ook voor jou kijkt en die ook oplet en die ook luistert. Dus je, je tintelt aan alle kanten. En uh, het maakt je ook heel klein, vind ik, alleen in die woestijn. Want het landschap is heel groot en je merkt gewoon hoe nietig je bent. Maar ik heb ook gemerkt dat het uh, me heel sterk maakt, omdat ik weet... Als het nodig is, dan kan ik echt bijna alles. Want er is niemand die het voor mij doet, dus ik doe het gewoon zelf. Je moet het oplossen. Ja, ja je moet het oplossen. En er is geen tijd om in paniek te raken, want dat kan je je ook niet permitteren. En het is helemaal niet nodig om dat nou altijd zo te doen. Maar om te weten wat er in een mens zit, want ik ben daarin helemaal niet bijzonder. Dat kan iedereen, denk ik. Ja, dat is heel, heel fijn om dat te weten en dat te merken. En zo, ik merk zo bij, bij dit soort dingen dat je um, aan de basis van de dingen staat. Het gaat om um, eten, lopen, genieten van dingen, het in je opnemen. Veel met je handen werken, mijn nagels zijn allemaal kapot. Ik heb eelt op mijn handen, wat ik normaal ook niet heb. En um, het is gewoon leven hier. Arita Baïens en Lida Iburg waren dat... in een aflevering van Aardse Zaken uit 1993. Met een verslag van een voettocht van twee weken... door de Egyptische woestijn. Na twee decennia zand en kamelen... lokt een nieuwe uitdaging voor Arita Baïens. In het zuidwesten van Siberië... ging de schrijfster te paard op zoek naar Shambhala... een mythisch koninkrijk voor zuiveren van geest. Het paradijs zou te vinden zijn in een verborgen vallei omringd met ijzige berk, bergpieken. In 2013 zet zij de tocht voort in Mongolië en China. En voor informatie over die tochten en alles wat Arita Bajens publiceert... kunt u kijken op aritabajens.nl. Hoe anders dan de voettocht die Bajens en Iburg e ondernamen... reizende heren in het nu volgende fragment... uit het eerste deel van Pechtrein door de woestijn en dat is uit 1998. Deze voorname heren die reisden per deftige passagierstrein... over een traject waarop normaal enkel goederentreinen treinen mochten rijden. Kees Hulsman en Evert Schuur zijn onderweg. Ik lunch geserveerd, uh, Evert zit hier naast mij te eten. Uh, ik vind van deze, deze lunch is allemaal wel goed verzorgd hier. Ja, het dus, is echt heel deftig wat hier gebeurt. Voorgerecht met van uh, tonijn en tomaat, lekkere broodjes. ook. Oh, kijk uit, nou, daar komt de kelder. Ja, dat krijg je op zo'n gangpad. En nu dus de, de, de, de hoofdschotel. Hoofd een heerlijk maal stukje vlees, stukje aardappeltjes, lekkere groen. We zitten midden in de woestijn. Ja, moest eens kijken er rondom je heen. Het is, het is ja, één, maar... grote, hé, één grote vlakte hier en daar, wat, wat, wat, wat lage nou ja, heuveltjes, bergjes. Nee, dat zijn nauwelijks geen bergen noemen dit. We zijn net de, de oase uitgeklommen. Eigenlijk is de trein nog bezig. Dus je ziet nou, nou nergens meer palmboomtjes in de verte, het is allemaal woestijn. Dus het, ik denk het al 200 meter omhoog gegaan inmiddels. Even de deur open voor de kelder. Nou, dit uitzicht is wonderschoon. Bergen met, met zandverstuivingen, alle mogelijke kleuren van stenen, zwart, grijs. Dat hele blonde van het zand, dat vind ik juist ontzettend mooi. gezien benedienen met kamelen nee het is die kwamen hier vroeger langs hè? dit was de, de, de, de oude route van, uh, van Egypte naar Soedan. die kwam hier langs is dat zo deze, deze route gaat nu naar het oosten toe en we gaan nu ja maar die kruisen we dus de, de, de, de route van Assut naar uh, Sudan de, de 40 dagen weg begin deze eeuw uh, kwamen, uh, werden daar die karavanen georganiseerd om uh, mooie spullen uit de Soudaan te halen en slaven en uh, kamelen. Nou, kamelen gebeurt nog steeds, die meneer wilde I'm uh, first, first time on this train, what yes, does that mean? I have a good kind of vodka, would you like to put the vodka? At the first, then we put uh, ice, or... First the ice and then the vodka? Yeah. Can you explain, what is the difference? Yeah, this I have difference? a good ice cube. Okay. My ice cube from mineral water, not crocodile water. No, you know Yes. Yeah, that's very important. No oh, okay. crocodile water. Yeah. Okay. <laughs> You're approaching the river now. Yeah. Not. De nu aantrekkelijk. Als dit. Bedoel, je zit hier woestijn om je heen. Het is anders dan wanneer je dus vanuit Cairo naar Luxor toe gaat. En je ziet daar het land aan je voorbij glijden. Je ziet de boeren op, op het land aan het werk. Eh, daar, is, daar, daar is leven. Hier rij je over de maan. Hier rij je over de maan. Egypte is zo verschrikkelijk vol. Er wordt er helemaal naar van. Zoveel mensen op elkaar gepakt. En zulke lelijke huizen, en zulke lelijke scholen... en zulke armatierige architectuur, en armoede, lelijkheid, maar vol. En dit is precies het tegenovergestelde. Het is helemaal kalm, het is een mooi rustig landschap. Niemand te zien, de zon schijnt heel mooi over die duintjes. Rust, kalmte, heerlijk uitzicht. Het herinnert mij ook aan de, ja, aan de verhalen van vroeger, in de 19e eeuw, in de 18e eeuw, toen reizen nog een genot was, toen je, tenminste voor de mensen met geld in ieder geval, en dat het lang duurde. En in Europa gaan reizen, stap je op een vliegtuig, of je, je stapt in een trein naar Parijs, en dat duurt dan vier uur, en voor je het weet ben je er weer. Als je hier gaat reizen ben je een hele dag bezig, of twee dagen, hier, geen stress. We are bringing it from around 200 kilometer ago. Abrijden. Nice Dank u wel. Allora. Alleen uh, jouw wat kan nog met eh uh, Oh, die is er al. Kijk. Ah, yes, We zijn nu vlakbij de brug die over de Nel gaat naar de andere kant. En we gaan van de westelijke kant naar de oostelijke kant. En dan van daaruit gaan we door naar Luxor. Het is een prachtige rit geweest. Nu zijn de woestijn uit. We zijn in het oude land. We zien nu op de af... grote afstand... Of lampen en lichtjes. Dus alleen in de bewoonde wereld gekomen. De heren Hulsman en Scheur in Egypte onderweg per luxe trein. Dat was in 1998. Op dit moment zijn de reisadviezen naar Egypte niet erg positief. Ik heb dat even opgezocht. Wat uitzonderingen daar gelaten lijkt het gehele Sinaï-gebied niet de ideale bestemming. Blijft erg onrustig in Egypte. Op 25 januari 2013 vindt de herdenking van de revolutie plaats. En dat zou ook weer kunnen leiden tot ongeregeldheden. De programmamakers in dit reisuurtje bij Woord op Radio 1... die hebben in een rustige periode hun belevenissen vast weten te leggen. Maar onrust en geweld lijken van alle tijden. Alexine Tinne, ze leefde van 1835 tot 1869, was een eigenzinnige Haagse jonge dame uit de upper class. Haar moeder was hofdame van koningin Sofie. En deze Haagse jonge dame was een van de eerste Nederlandse fotografen van niveau... en bovenal avontuurlijk reizigster. Niet alleen trad ze in de voetsporen van bekende ontdekkingsreizigers in Afrika... ook reisde ze naar volledig onbekende gebieden. Haar reislust voerde ook haar naar Egypte, Soudaan, de bovenloop van de Nijl en de Sahara. Uiteindelijk werd het reizen haar fataal. Op 33-jarige leeftijd werd ze onderweg voor een reis door de Sahara door Touaregs om het leven gebracht. Dat was in 1869. Tot 17 februari van dit jaar kunt u in het Haags Historisch Museum... naar de tentoonstelling Alexine Tinnen... Afrikaanse avonturen van een Haagse dame. Geen nachtbraker, geen nood. Beluister het programma dan via de speciale radiogemist-app... voor iPhone van de VPRO. Een podcastabonnement kan natuurlijk ook... Ga dan naar www.vpro.nl slash woordpodcast. Dit is Radio 1 en u luistert inderdaad naar Woord bij de VPRO. Wilt u reageren op onze uitzendingen... dan kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Of u kunt ambachtelijk een kaart schrijven. Dat kan naar postbus 11... 1200 JC in Hilversum. En ik attendeer u even op onze prijsvraag. De eerste in de woordgeschiedenis. En die prijsvraag die staat op onze site. Nee, onze pagina uh, op Facebook. En de vraag klinkt als volgt. Welk boek had Christine Otten zelf graag willen schrijven? We horen straks in het laatste uur meer van Christine Otte. En uh, de drie mogelijkheden zijn... is dat A. Bad Beautiful van Jeff Dyer... B. Terug naar de kust van Saskia Noord... of C. Elementaire deeltjes van Michel Houellebecq. En ga voor het antwoord en uh, het toesturen van het antwoord... naar onze Facebookpagina facebook.com woord.nl. Het is tijd voor een uh, kort journaal...